Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Voetbalwedstrijden Feyenoord-Vitesse en FC groningen pekswolle De politiebonden voeren tijdens de duels van komend weekend actie voor een betere CAO. Volgens de bonden moeten de burgemeesters beslissen of de wedstrijden kunnen doorgaan. ACP-voorzitter van de Kamp betreurt het dat het publiek te dupe wordt van de CAO-acties. In een park in Amersfoort zijn twee mensen overleden... nadat ze waren getroffen door de bliksem. Volgens de politie schuilden ze onder een boom in park Randenbroek... en zijn ze toen geraakt. De politie zegt moeilijk te kunnen vaststellen... wat de identiteit van de doden is. PVV-leider Wilders denkt niet dat de aanslag op een bijeenkomst in Texas... waar hij had gesproken, tegen hem was gericht. Hij vermoedt dat de twee schutters het op de hele bijeenkomst hadden voorzien. Er was onder meer een tentoonstelling van Mohammed Cartoons... Wilders was net vertrokken toen twee mannen schietend het pand naderden. Een beveiliger raakte gewond, de schutters werden doodgeschoten. De actie Nederland helpt Nepal heeft tot nu toe ruim 13,6 miljoen euro opgeleverd... voor de slachtoffers van de aardbeving. De samenwerkende hulporganisaties noemen de hulpverlening een race tegen de klok... omdat de regentijd bijna begint. Door de aardbeving zijn meer dan 7000 mensen omgekomen. De Zanger van de Britse soulband Hot Chocolate is overleden. Errol Brown leed aan leverkanker. Hot Chocolate had in de jaren 70 en 80 grote successen in tientallen landen. Bekende hits zijn onder meer I Believe in Miracles en It Started With a Kiss. De band stopte in 2009. Brown werd in 2003 door koningin Elisabeth onderscheiden... vanwege zijn betekenis voor de popmuziek. Hij is 71 jaar geworden. Het weer, stevige buien trekken over het land, soms met onweer en zware windstoten. De zuidwestenwind neemt toe tot vrij krachtig en aan zee tot stormachtig. Morgen wisselen bewolkt en vooral in het zuiden en oosten nog een bui. In de loop van de dag wordt het in het noordwesten vrij zonnig. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is René Passet van de AMUB. Ondanks de vakantie is het best druk op de weg in de Randstad. Het heeft voor een deel wat te maken met het onstuimige weer. Dit zijn de files met. Uh meer dan vijf minuten vertraging. De A1 Amsterdam-Amersfoort bij de afrit Bunschoten 9 kilometer. En richting Amsterdam bij Muiden-Oost 6. A2 Amsterdam-Utrecht bij Breukelen 5 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Roelofwaarensveen 12 kilometer. Drie kwartier vertraging nu al. Na een ongeluk, de rechte rijstrook is daar dicht. Op de A9 is het ook mis. Van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Beverwijk en het Rottepolderplein 7 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Bijna een uur vertraging. Daar. Op de rijbaan naar Alkmaar staat tussen Aalsmeer en Knooppunt Velzen ook 11 kilometer file. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost 7 kilometer. Op de A16 Rotterdam-Breda bij -Hindri -Hindri Ambacht 6. A27 Utrecht-Breda bij Noordeloos 6 en bij Werkendam 7. A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. Dank je wel.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 Antwoord heeft het, het. Yes, yes, yes. al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Live. G -G -M -M. Turn up the music. Het is zover 6 mei, de dag dat ik eindelijk bevrijd ben van Stijn. Stef en Stijn. Die idee hoor. Zometeen hier. Anna love, Eerst Major lasers is hier voor je. En Lean on. Let's play some. Stef en Stijn. D. FM. Here we go. Daffodils on a pretty string, but they won't flower well, like to love. ochtendlief Tom Odell hier Another Love bij CFM Stef zonder Stijn en daarvoor Major Laser met Leenhan. Ja, ik, dus, uh, ik doe dus net die microfoonschuif open. En ik zet er gewoon twee open. Dat denk ik al zo gewend inmiddels, want uh, ik maak dit programma natuurlijk normaal met Stijn. Maar uh, zoals je weet, misschien hebben HBO'ers vakantie. Dan kan je zeggen, ja, HBO'ers hebben toch altijd vakantie. Maar uh, nu hebben we echt even vakantie. Officieel geen school. Um, en uh, Stijn zit in Emmen, dus die is uh, niet aanwezig. En dat snap ik op zich ook wel. Het is. Uh, het is echt ver weg, Emmen. Het is echt het grootste boerengat wat je maar kan vinden. 2,5 uur reizen, dus um, hij is er even niet vanavond. Dus zou je het weer eens uh, oldschool met mij moeten doen. Ik heb er heel even over nagedacht om het CFM Beach Masters te noemen. Maar Stef Zonderstein, dat lijkt ook lekker, joh. Maar mij het gele. Welkom bij uh, dus een editie van Stef Zonderstein, uh, 6 mei 2015 de dag na uh, bevrijdingsdag. En um, nou goed ik heb de afgelopen maanden best wel goed lopen verkondigen... van uh, oh, ik ben zo goed bezig en ik drink zo ontzettend weinig de laatste tijd. Um, ik heb het gevoel dat ik de schade van de afgelopen maanden... keurig netjes, altijd op licht aangeschoten stoppen... in één keer goed heb gemaakt. Op een gegeven moment waren we uh, naar bevrijdingspop geweest in Haarlem... en uh, we gingen op een gegeven moment even wat eten bij de snackbar... En um, toen dachten die gasten van, joh, weet je wat we gaan doen? Even naar de supermarkt, even bier halen. Nou, ik ben een langzame eter, dus ik zat nog mijn patatjes te eten. En op een gegeven moment komen zij weer die snackbar binnen met twee kratten bier. En ik zeg, jongens, die gaan we niet meekrijgen dat terrein op. Nou, dan zuipen we toch even de buiten op. Met z'n vijf, hè. Ah jongen, verschrikkelijk. Maar goed, ik voel me bevrijd, dat uh, kan ik zeker zeggen. En het was een superleuk feestje. Wel nog even wat gedoe met het weer. Er waren ook een aantal ex die uh, niet door konden gaan op bevrijdingspoep in Haarlem. Omdat uh, de wind was te heftig en ze konden er niet komen. En er is zelf even sprake van geweest dat ze misschien wel het hele terrein zouden ontruimen. Dus best heftige weeromstandigheden. Ook net, ik heb me ontzettend gehaast. Ik had tot uh, kwart over vijf een training op mijn werk. En ik werk in Hoofddorp, dus dat is uh, best uh, een eentje. Um, dus helemaal door die, door die wind heen gefietst, jongen. Ik heb echt de horror winter heb ik gewoon al over again meegemaakt. Maar ik ben er voor een Stef Zonderstein met zometeen de nieuwe Army van Buren met Mr. Props. En Survivor is hier voor, ja. Eye of the Tiger. van Buren samen met Mr. Props. Afgelopen Koningsdag stond hij nog op Kingsland in Den Haag... En nu alweer de hele wereld over. Wat een lekker leefje heeft hij gebracht op. Daarvoor die is Survivor en Eye of the Tiger. We gaan het zo meteen eens even hebben over verslavingen. Um, gameverslaving, best een probleem van deze tijd. Mensen die het helemaal geweldig vinden om lekker uren te gamen. Niet goed voor de gezondheid, maar ook psychologisch allemaal nog wat problemen. En sommige ouders die zeggen daar wat van. En vervolgens neemt iemand een vrij drastische beslissing. Dat zou meteen in Maurice, die jongen van... Steffen en Stein. <middels> Turn of the music... CFF. ie van bills maar die is de jongen hond hond hond maar die is de jongen hond hond hond hond Paul Bickel en een jongetje van elf die sprong van een brug nadat zijn moeder zijn internetverbinding had afgebroken... terwijl hij aan het gamen was. Moeder Donna Brown wilde andere ouders waarschuwen... voor het gevaar van woedeuitborstingen. Pa en zijn moeder waren in de discussie verwikkeld over de Playstation. Bickel begon te roepen en te vloeken en bleek niet te kalmeren... waarna zijn moeder dreigde om de internetverbinding te verbreken. Toen Bickel niet wou luisteren voerde Donna de daad bij het woord... waarna haar zoon het huis uitstormde. Enkele uren later kreeg Donna het verschrikkelijke nieuws te horen... dat haar zoon uit het leven was gestopt... Extreme verslavingen, het lijkt wel alsof we er steeds meer mee te maken krijgen. En alsof we er steeds sneller gevoelig bij zijn. En we hebben ook een vraag daarbij. Ik kan je beantwoorden via de mail steffensteincfm.gmail.com Maar je kan je antwoord ook twitteren, dat kan naar Stein. Ik heb wel eens geprobeerd te stoppen met roken, maar dat is mislukt. Dat is de vraag van deze week. Optie A. Ja, ik probeer het, maar het lukt gewoon niet. Ik voel me kloten en mijn relatie wordt liefdesverdriet. Optie B. Ik ben succesvol gestopt met roken. Kilo's aangekomen, maar wel een slecht patroon onderbroken. Optie C, C. Ik blijf lekker sigaretten in mijn mond stoppen. Ik ga me niet voor mijn verslaving verstoppen. Optie D. Ik heb nooit gerookt. Hoef niet teer in dat in mijn lichaam kookt. Of optie hey, E. Ee voilà. Ik rook alleen weerie, weerie. What? Laat maar weten. Twitter dat kan. Twitter-account staat wagenwijd open stef en stein. Je kan ook mailen... stef en Komt het hier allemaal in de studio binnen? Wil je die vraag dan nog eens nalezen? Kan ik me heel goed begrijpen. Dan uh, kan je dat doen via onze Facebook-pagina. Like die dan ook meteen. facebook.com slash stef en stein. Zometeen hier voor jou... hits van onder andere Robin Schultz... heeft de nieuws gemaakt met Ilse Wat een ongelooflijk liedje. Headlights, Coast komt eraan. Ook A Rush of Blood net als Taylor Swift en Blank Space. Maar even even terug naar de jaren tachtig... It's moved the grooved, and it heathed her Michael Jackson. It is rock with you. Jackson, rock with you, hier bij ZFM. Ja, en uh, nu zou ik dan graag het weerbericht voorlezen. Maar de, mijn iPad is helemaal vastgelopen. Maar ook gewoon echt helemaal. Dus ik kan het je niet geven. Hij doet het ook gewoon echt niet meer. Oh, komt-ie. Wacht, wacht, wacht. Uh... laat gewoon even een awkward stil te vallen. Oké. Okay. Hij doet het nog steeds niet. Ja, komt-ie. Goed. Hier, zie je toch, als Stijn dat niet doet, dan gaat het toch weer helemaal... We hebben, hem toch, we hebben hem verder niet nodig, maar jongen, voor, die, voor, die weer, voor dat weerbericht. Anders gaat het hier helemaal fout. We gaan eens even kijken naar je weerupdate. Vanavond vrijwel overal droog. In de nacht vooral in het westen en noorden ook weer een paar buien. Minima liggen rond de 10 graden. Morgen is er geregeld zon, minder wind en nog wel enkele buien. En ongeveer 15 graden. Daarna wordt het wat warmer en begin volgende week wordt het mogelijk zelfs zomers. Nou, kijk eens aan. Toch wat beter dan al die wind en die regen van vandaag. Flink buitje ook vandaag. Gaan we naar je verkeersupdate op dit moment zijn er 23 meldingen. We beperken ons tot de A-wegen en vertragingen langer dan de 6 minuten. En um, eerst een algemene mededeling voor Flevoland en de kustprovincies. Daar zijn zware windstoten, dus let erop op de weg. Verder nog de A1 Apeldoorn-Hengelo tussen knooppunt Beekbergen en knooppunt Twello, daar 3 kilometer stilstaand verkeer is een vertraging van 8 minuten. En daar tussen Deventer en Batem 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Daardoor ben je ongeveer 12 minuten extra onderweg. De A1 Amersfoort-Amsterdam tussen Naarden en knooppunt Muidenberg, daar 4 kilometer Stilstaandsverkeer is een vertraging van 9 minuten. De A4 Amsterdam-Delft is een knooppunt Batuverdorp en Nieuw-Vennep... daar 9 kilometer stilstaandsverkeer... gaat ongeveer 20 minuten duren kost, komt door een eerder ongeval. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen een knooppunt Beverwijk... en knooppunt Rotterdam-Polderplein. daar 10 kilometer stilstaandsverkeer... Is de vertraging van meer dan 30 minuten komt door een gekanteld vo uh, voertuig. Het is een knooppunt Velsen en knooppunt Rotterpolderplein 2 afgesloten rijstrook. Dat komt door dat z'nzelfde gekantelde voertuig. De A12 Den Haag-Utrecht tussen het Malieveld en Voorburg... daar 2 kilometer stilstaand verkeer... Duurt ongeveer 9 minuten, komt door een bus met pech en daardoor een afsluiting van de rechte daar. De A22 Beverwijk velsen tussen Beverwijk en knooppunt Velsen daar 2 kilometer stilstaand verkeer. Dan hebben we nog de A50 Arnhem Ost ter hoogte van knooppunt Ewijk, daar bij hectometerpaal 148.3 is een ongeval gebeurd, nog een onbekende extra reistijd. Heb ik verder nog één flitser voor je op de A27 Goorkem Utrecht? De van Hagenstein daarbij 48.4. Sorry, 58.4. Heb je hier nog één aan toe te voegen? Dat kan via flitsers.nl Steffen Stijn hits years and years. Oh, oh, oh, oh. Zed en Selina Gomez. Clowns in this <laughs> make the bad guys good for a weekend so it's gonna be forever or it's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 Your name, oh, I don't know why you're chasing all the headlights. Oh, 'cause you're always trying to get ahead of life. headlights, headlights we zien hem. daarvoor Taylor Swift, Langs Het is dus wel een mooi verhaal. Die vrouw die gaat naar Japan voor een tour, wat op zich al grappig is. Heel flauw dit. En uh, ze komt daar aan op dat vliegveld en ze wordt gewoon opgewacht door een paar duizend fans. Er ontstaat een ont opstopping op dat vliegveld en vervolgens zijn er een aantal vluchten die gecanceld of uitgesteld moeten worden, omdat zij fans handtekeningen moet geven op het vliegveld. Vind ik heel bijzonder, je hoorde er met blank space. Zometeen hier Jason de Rulo en Koos is hier voor je: A Rush of Blood. Are you in my mouth kept me out of the dark. You put the taste on my tongue, the life in my soul gave me air from my lungs. Like a rush of blood to the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 Dat is de vraag van deze week en we hebben, ja, we hebben echt een typische uitslag. Terechtgekomen op de vierde, sorry, vijfde plek. Ik blijf lekker sigaretten in mijn mond stoppen. Ik ga me niet voor mijn verslaving verstoppen. Terechtgekomen op de derde plek. Ik heb nooit gerookt. Hoef niet teer uh, dat in mijn lichaam kookt. Terechtgekomen op de echt derde plek. Ik ben succesvol gestopt met roken. Kilo's aangekomen, maar wel een slecht patroon onderbroken. Terechtgekomen op de tweede plek. Ja, ik probeer het, maar het lukt gewoon niet. Ik voel me kloten en mijn relatie werd liefdesverdriet. En terechtgekomen op de eerste plek, de apotheose. De plek om te staan, als je wil staan in de wereld. Ik, ik rook alleen weary, weary. Dank jullie wel voor je reacties. CFM Request. En als je dan toch aan het reageren bent... blijf het dan ook vooral doen. Want aan het eind van dit uur daar ga ik jouw lievelingsplaat instarten. Ik heb geen Stijn om me last op te vallen van... ah, oh, dat is kutmuziek, dit moet je echt niet doen. Het is helemaal jouw keuze. Wat wil jij horen aan het eind van dit uur? Aan het eind van net iets voor zevenen? Laat het mij weten, stef en cfm gmailcom Of twitter het naar me. Komt het binnen hier in het zenuwcentrum. Dat kan naar atstef So hard to sleep. Uit Frankrijk en nee, het is geen wijn. Zijn artiestennaam Madeen. Zijn stijl noemt hij zelf madeen stijl. Zijn album heet Adventure en de track heet Pay No Mind samen met Passion Pit. Hoor jullie hier bij CFM en daarvoor ook nog Jason de Rune. Een one-to-one me. CFM, Request. Goed, even tijd voor jouw muziek. paar leuke mailtjes binnengekregen via de mail Stef en Stein CFM at gmail.com. Dankjewel daarvoor. En ook bedankt Samantha. Dat jij deze ongelooflijk leuke plaat aan mij hebt laten horen. En dat je zoiets hebt van, weet je, draai je maar even. De Opposites en Slaap speciaal voor jou. CFM Request.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 Mm. Mama die is mijn papa gaan eten bij de die en Dan drinken ze lekker wijn en dan vreten ze van de vlees Waarom hebben papa en mama te drie met elkaar? <tuneet> Dit is niet altijd zo, ze zijn tenminste nu nog bij elkaar mm. Je vriendje Kees die heeft geen eens, zijn pa die is dood Maar waarom gaan mensen dood? Nij ja, dan ga ik gewoon zo mm. Net als Vera en wieken. al je tantes zijn weg Maar waar gaan ze daar naartoe? Gewoon een andere plek <tuneet> Kerel jij heeft echt niet bang te zijn, want jij gaat nu nog lang niet dood Maar Robby zegt de ene man is dood, dus iemand anders brood Dat is bijvoorbeeld wat de mannen vroeger deden Die gingen naar een ander land, de stolen van het land, oh, trouwens ga jij maar slapen Nu gewoon mijn kleine man Slaap en doe je ogen toe What, yeah. Weet dat je nu gaan dromen moet hey, yeah. Ziet alles in je hart op pijn Marre. Jouw leven doe niet hard te zijn dus, kid. Slaap en doe je ogen toe What, yeah. Weet dat je nu gaan dromen moet hey, yeah. Ziet alles in je hart op pijn Marre. Jouw leven doe niet hard te zijn Vrouw zit toch zwak, dames, zit het toch thuis? Nee dat zeggen zwakke mannen Maar dat is dus echt niet juist mm. Dan kijk maar naar je moeder, mama is een sterke vrouw en mama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 Maar kijk niet naar een ander, kijk altijd naar jezelf Dat is waar het begint en dat is wat werkt Schuif niet alles af op een ander, want dat is beperkt. Nu doe je ogen dicht en Slaap en doe je ogen toe Weet je yeah. weet dat je nu gaan dromen moet En yeah. je ziet alles in je hart, hoe pijn Maar jouw leven hoe niet hard te zijn Slaap en doe je ogen toe Weet je yeah. weet dat je nu gaan dromen De opposite, samen met een of andere kind, was ze gewoon niet de moeite waard. Voor. Die gas heeft bijna de helft van die plaat ingesproken. Vrouw is net daarom zwak, ze zit het nog thuis. Ook gewoon echt van die, van die teksten. En dan vervolgens wordt hij er niet eens op gemeld. Misschien juist om dat soort teksten. Geen idee, Samantha wilde hem horen. Slaap hier natuurlijk bij ZFM. Zometeen. Dan ga ik jou vertellen over een nieuw crowdfunding-instituut. Je kent het wel zoals bijvoorbeeld Kickstarter. Producten die nog ontwikkeld worden. Die kan je dan backen, zo heet dat. En dan gaan ze dat maken op het moment dat er genoeg funding binnen is. En ze gaan dat nu ook doen voor pornografie. Dus dan kan je zeggen, nou ik wil die en die. En als die en dat doet, en dat vind je dan. En als er genoeg mensen dat dan vinden, dan gaan ze dat doen. Heel bijzonder. Zometeen ga ik je er alles over vertellen. Verder gaan we ook nog even kijken naar een superleuke team request. En wat er gebeurt als ik de mannen mega hit uitkies. Hoor je zometeen naar de Swedish House Mafia? Don't you worry, child. I, was a time. I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Oh. Those days are gone.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 Have a sky. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Stef en Stijn. Zijn zometeen bij je terug met hits van Rio, Like I Love You. En uit die ontzettend gave film Furious 7. See you again. We zijn uh, zo meteen terug. I see you again, hoop ik. Tot zometeen. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks Wat meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van... Zeven uur.